Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Start Max Verstappen morgen op pole position in Zandvoort. Dat wordt zo duidelijk, want rond deze tijd begint de kwalificatie. Deze fans hebben er vertrouwen in. Nou, we gaan gewoon pole position pakken. Nou. Toch? Zeker, dan gaat er sowieso eentje de grindbak in. <laughs> dat zit er ook wel Hopelijk. Het ziet er nou uit alsof jij naar nou uitkijkt. Zeker, ja nee, dat <laughs> wordt mooi dit. Een mooi dagje. Zeker. Kimmy Rijkone is er trouwens niet bij. De Finse coureur heeft corona en zit in quarantaine in zijn hotel. De burgemeester van Enschede heeft in een krantenadvertentie sorry gezegd... tegen de nabestaanden van een van de mannen... die in 2018 in een grow shop werd vermoord. Een dag na zijn dood zei de burgemeester... dat het slachtoffer zich bezighield met criminele dingen. Maar later bleek dat dat helemaal niet zo was. De Amerikaanse president Biden wil geheime documenten over de aanslagen van 11 september openbaar maken. De documenten komen uit het onderzoek van de FBI. Amerikaanse media zeggen dat het gaat over de rol van Saudi-Arabië bij die aanslagen. Dat land zou Al-Qaeda hebben geholpen bij het uitvoeren van de aanslagen. En sabotage op de Paralympische Spelen. Een Belgische wheeler kwam vlak voor de start van zijn race erachter dat iemand er alles aan had gedaan om zijn succes op de atletiekbaan te voorkomen. Ik ben hier toegekomen, drie kwartier voordat ik op moest opwarmen. Mijn stoel staat hier, drie lekke banden en mijn compensator is doorgebroken. Het is gewoon puur de sabotage. Ja, lekke banden en een kapotte stoel. Maar toch weer hield het de Belg niet van de winst. Hij pakte goud. Ik, ik ben iedereen zo dankbaar. dat is mij hier nog aan de start gekregen hebben. Dit moet zonder twijfel de meest emotionele en mooiste medaille in je leven zijn. Zeker weten ze. Zeker weten ze. Ik had het echt niet meer verwacht. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon. Het is op veel plekken een graad of 22. Morgen opnieuw een dag met veel zon, 23 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat Viedert bij knoopend Rottepolderplein twee kilometer met een kwartier op onthoud en dat komt door een brugopening. Tot zover de verkeersinformatie.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 Uur 2 van Race Radio hoor je nu met als eerste plaat naar het zijn weer van 3 uh, uur. In het uur van de kwalificatie, de single van uh, Duran Duran en de reflex. We schakelen meteen over naar Studio 2 van uh, CFN. Daar zit uh, Koper. Uh, hij zit volgt de voor ons. Ik op ruikafstand uh, van Jeroen. Hij je gaat verdammen. Ja. <laughs> He, heb je niet ah. gedoucht vanmorgen? Ja. Uh, nee wel. Ik heb oh, mijn DM Randolus gedaan. Ik weet niet of het ook voor die formulera dus ja, is. Het, maar... het was toilet fris, zeker. Uh, nee, hebt. nee. Oh, wij van de C1 kunnen niet. Win C 1 altijd goed, Rob. Maar goed. goed uh, de klaar. Ja, Q1 we, hebben we het al. Tot dusver is Max Bestappen de, de snelste. En hij heeft uh, precies uh, ongeveer anderhalve tiende dus vijftienhonderdste voorsprong op uh, Lewis Hamilton. Uh, Gasly is op dit moment verrassend de nummer drie.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 Ja, uh, er zijn er ook nog een paar die nog niet uh, een uh, ronde hebben gereden. Uh, Kubica is nu net naar buiten. Hetzelfde geldt voor Alonso, Ricciardo en Ocon. Die hebben nog geen tijd neergezet. Maar het, uh, het prettige nieuws is dat Verstappen in ieder geval een tijd heeft neergezet. Ja, ja en, en het gaat erom uh, dat je naar Q2 doorgaat ja, en dan ik, heb je nog Q3. Nou, we ja, zijn er nog uh, lang uh, niet, nee nee, nee, nee, nee, maar ik denk dat dit wel al vol staat voor Verstappen... om bij de eerste 15 uh, terecht te komen. Want uh, ik zie niet 1, 2, 3 uh, dat daar nog wel wat, uh, wat aan gaat... Uh,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 Toch? Ja, er zijn nog wel wat dingetjes. Ik ga wel even zoeken. Dus dat komt wel goed. En uh, uiteraard hebben we straks dan uh, in. Uh, ik weet niet, hebben we dan nog even een interview met Roy van Buringen? Tenminste, in ja, de interview Ja, want die was van de is Zo'n leuk uh, boekje is er uh, uitgebracht door de gemeente. Uh, CM.com CQ Zandvoort, om ja. het compleet uh, te zeggen. Ja. Die hebben samen een boekje uitgebracht voor de basisschoolleerlingen hier in Zandvoort. Mm.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 Um, ik denk dat het verstandig is omdat we dan toch maar even weer wat uh, muziek uh, te gaan draaien. Dat op. lijkt mij een heel goed plan, ja, want... want wij zijn uh, Racer Radio. Dit is ZFM Grand Prix Radio. Inderdaad, bij Grand Radio hoort ook uh, lekkere dansbare muziek. In deze kom ik weer eens tegen ATB. In every red light. I know I'm in over my head. A rebel that I don't have. Remember all the words that you said Dansbare klanken van ATB hoorde je in uh, Your Love. Zou dadelijk Jaap kopen, want dan uh, zitten we aan het eind van uh, Q1. Maar eerst deze van Howard Jones.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 Hamilton en uh, Bottas zijn nu uh, de Outer Brothers uh, op het uh, circuit. Ja, ja toch? Ja. ja, want die gaan eruit. Ze.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 Als het gaat om uh, doorgang uh, te krijgen naar Q2, um, even kijken wat hier gebeurt. De, de, de is Tsunoda is nu ook over de streep uh, gekomen, die zit bij de eerste 15.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 Ja uh, uh, natuurlijk ja. These wild times Good friends and long nights It will be If you just love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 Weet je wel, van het circuit mag het wel en hij mag het niet. Je kent het allemaal wel. Geen discussies, maar gewoon lekker allemaal dansen. Nou, dat kan misschien morgenmiddag als DJ Chester op het circuit gaat optreden. Dan kan je lekker dansen. Want hij gaat het, ja, hij gaat het de eindshow geven. Morgen live op het circuit. Misschien heeft Jaap daar zo meteen wat over. Radio, alleen op ZFM. In de pit nee, in de evenementagenda bedoel ik.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 Who's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 Oh, You're, not just You're someone I can live with You're someone I can live without You're not just someone I can be with You're someone I can be without Ja, en mijn playlist geeft nou aan dat ik Chef Special aan moet draaien. Maar heeft Chef even pech? Want uh, ik ben net toe aan de evenementagenda op CFM, dus... Ja.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 Ja, hoe heet ze er nou ook weer? Uh, bij basketbalwedstrijden zitten ze vaak. Uh, ja, maar dat uh, mag helemaal niet ja, meer uh, op het goed. school. Maakt niet volgt. uit, maar... Volgens mij uh, toch uh, een ja, nou ja, mag... nee, nee Dat, dat is... zag ik trouwens wel, hè. die Sanfords ja. die, die, uh, die uh, mis uit uh, 1985. Hmm. Die hadden ze geïnterviewd bij een collega-station van ons. Mm -hmm. Hartstikke leuk gesprek. Ze heeft nu in Havana. Dat uh... ja, is Ellen Dijnem geweest. Ja, precies. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Ellen Dijnum is de in 1985 krankzinnig miskrambrieven. Wie niet de... ook geweest is, Mimi Kok, die ja? vroeger uh, g uh, speelde uh, tegenover Chef ja? van Hoekel van Dolph. Uh, Brouwers was degene die het. Dat was de man in het echt. Ja? En uh, Chef van Hoekel was uh, het typeje wat hij dan uh, deed.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 Twee. Ja, en die platte kar hebben ze donderdag bij de uh, dag ook uitgeprobeerd... met ja. die uh, very important persons uh, ja, erop. Ja, je weet nooit jongen, wie jongen, er nou echt jongen. Uh, very important zijn. Dat kunnen best de investeerders zijn van dit circuit, hè? He. Dat even zou niet. kunnen. Dus dat uh, waren er een aantal van, van banken en dergelijke, zag ik ja, in, ja, in ieder ja, geval. Dus, uh, dus die heb je best wel nodig. Als, die uh, hebben als, de knip uh, getrokken. Ja, ja, ja. Dat, dat, wie, wie de portemonnee heeft, is de baas, hè? Dat, dat weet je ook. Um, goed, dan is er nog een uh,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 Dat, dat is een kans van 1% dat er regen gaat vallen. Dat, dat zie ik niet gebeuren. Maar goed, dat is bepalend voor de mensen die morgen met een bepaalde band onder, onder de auto verder willen, willen gaan. Geel in, de tweede, in Q2 betekent dus dat je ook met geel moet vertrekken. Mits je binnen de top 10 staat. Als je buiten de top 10 staat, heb je ook nog, geloof ik, de keuze aan jezelf om dan met uh, een band die jij dan uh, wil uh, te willen vertrekken. Dus dat, Dank ja, je wel voor de uitleg. We hebben nog even kleine vier minuten in die Q2... om een, uh, ook een keuze te maken wat betreft de banden. En we een plaat? Blijven volgen. Ja, de, wat? En een plaat, hè? En, vier minuten tijd om een keuze. Nou, ja, nou, die, krijgen, is, die, hoor. Is, die hoor ik al. Gemocht, ja, bijna, maar, ja, ja, bijna vier minuten, uh, ja. ja. Moeten we moeten hem eigenlijk even volpen. Oh, nee, dat nou, helpt helemaal uh, niks. Ah, Oké, okay. uh, hier is uh, ABC en B Near Me. you do Dit uur uh, van uh, CFM Race Radio volgen voor jou de kwalificatie live op het uh, circuit Zandvoort. Op dit moment bij een uh, zonnige Zandvoort.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 Je wil niet dat er straks nog iemand daar die banden stapelt. En het is niet helemaal uh, oxo fris in de, in de Mastersbocht. Dus dat wil je niet hebben. Ja, en dat wil je op steam. Heeft nee, uh, voldoende nee, te doen. hè? Twee en auto's moeten ze gaan repareren. Maar dat, maar. dat betekent wel. Uh, als we dus nu even het uh, rijtje af uh, gaan maken.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 Dus Frederik van Zeur zal daar enigszins met een glimlachje rondlopen. Dat er in ieder geval één van de twee auto's bij de top 10 staat. En dat is het meest opvallende in deze, in deze kwalificatie. En er is wel weer één grote geëlimineerd: Lando Norris. Want die zit bij de andere kant van de 10. Bij de, bij de eerste 15. Tussen 11 en 15 stond hier 13 die zich worden. Dus die doet niet meer mee. Oké, okay, nou zometeen de Q3. We gaan hem voor je volgen. Maar waarschijnlijk wordt dat in het volgende uur van Race Radio. Dit is de plaat van de Formule 1. Living in the fast lane, trying to catch in my own game.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 de song van de Formule 1 van en Michel draaien in de studio. Bibi, zaten wij nog even te praten over wat gaan we derde uur van CFM Race Radio allemaal doen. Eigenlijk, wat moeten we allemaal nog doen, was het een beetje. En toen hadden we het ook over... Ja, Dat, is, dat is gewoon, hebben we altijd op zaterdag en zondagmiddag. Het dier van de week om half vijf.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 ontvangen. Onder meer, zfm-live.nl kijk je ook live mee in de studio aan de Tolweg 10a. Zfm-live.nl en dan zie je hoe mooi dat haar van uh, Jaap zit. En dan uh, hoor jij te dus zeggen, maar ik heb tenminste nog haar, maar dat... Nou, jij hebt het ook hoor, Alleen oh, En het zit onder die koptelefoon van je. Dus, uh. Oké, okay, nou, we gaan uh, nog een uh, lekkere plaat draaien. En dus zo zijn we ze dadelijk bij je terug. Hier is Master KG, inderdaad. Weer die Afrikaanse sound. Die vind ik gewoon lekker helemaal bij dit weer. Zeker, het is lekker naast allemaal weer. Ja, daar houden we van. Hè? Word je gewoon vrolijk van. Goeie oh yeah, Goeie no down for me